8 uur. Het NOS journaal. Gert Kluk. Kritiek op deels onder water zetten het Wiegepolder. Veiligheidsraad stemt vandaag over waarnemer Syrië en FC Zwolle kampioen eerste divisie. In de Tweede Kamer en in Zeeland is kritisch gereageerd op het besluit om een derde van de Het onder water te zetten.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 De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV praten maandagochtend verder. Ze hebben dan s ochtends en s avonds een sessie. Gisteravond werd het kanshuisoverleg opgeschort. Het is nog onduidelijk hoe lang het duurt... voordat er een akkoord is over de miljardenbezuinigingen. Gisteren bleek dat de afgelopen dagen... de SGP nadrukkelijk is betrokken bij de gesprekken. Die partij kan de plannen aan een Kamermeerderheid helpen. De VN-veiligheidsraad stemt vandaag over een ontwerpresolutie... die voorziet in het sturen van waarnemers naar Syrië...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 We moesten een grote groep mensen uitschakelen zonder dat de massa daarvan afwist, zegt Fidela volgens de journalist. De 86-jarige oud-dictator van Argentinië kreeg in 2010 levenslang voor de dood van enkele tientallen gevangenen. Enkele veiligheidsagenten van Amerikaanse president Obama zijn wegens wangedrag van hun taken ontheven, meldt persbureau EP. Het wangedrag van de agenten zou volgens een anonieme bron te maken hebben met prostitutiebezoek in Colombia. Obama is daar voor een top van Amerikaanse landen.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 De VS en de EU hebben de laatste maanden nieuwe sancties opgelegd aan Iran... vanwege het atoomprogramma. Vandaag en morgen zijn bijna 500 musea open tijdens het museumweekend. Voor het eerst moeten bezoekers betalen om naar binnen te komen. Het symbolische bedrag van 1 euro. Zo vragen de musea aandacht voor de bezuinigingen op kunst en cultuur. Het is de 31ste editie van het museumweekend. Vorig jaar trokken de musea bijna 1 miljoen bezoekers tijdens het weekend.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 Het weer vanochtend eerst bewolkt en vooral beneden de grote rivieren kans op mist. Later vandaag meer ruimte voor de zon en het zuidoosten kans op een bui. Het wordt ongeveer 12 graden. Morgen bewolking, iets kouder, vooral door een frisse noordenwind. De volgende boodschap is niet bedoeld voor mensen die de lente zo al mooi genoeg vinden. E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan?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 Oud-generaal Videla bekend wat iedereen al dacht. Er zijn heel erg veel mensen vermoord. Dat dus het generaalsbewind in Argentinië in de jaren zeventig. We hebben een reportage over Belfast. Dat is de stad waar de Titanic meer dan honderd jaar geleden werd gebouwd. Arjan van der Horst ging terug naar de scheepswerf. Die bestaat nog steeds. Maar eerst het water in de polder. Nederland wilde het wiegapolder gedeeltelijk ontpolderen... als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. Het gaat om 100 hectare, ongeveer een derde. Ook enkele andere polders worden voor een deel teruggegeven aan de natuur. Staatssecretaris Bleker van Landbouw heeft dat gisteravond... aan de Europese Commissie en aan de Tweede Kamer laten weten. Uiteindelijk uh, wilde ik ook eens een keer met een voorstel komen... waarvan ik de stellige overtuiging heb dat het... a. op redelijk wat draagvlak in Zeeland kan rekenen... b... Waar ook de Europese Commissie ja tegen kan zeggen. En waar ook Vlaanderen mee kan leven. De Westerschelde is een heel belangrijk gebied. Zeeland mag er niet te zeer door geraakt worden. En dan kunnen we na zeven jaar gebakkelei eens een keer een punt achter deze discussie zetten. Je hoeft niet blij te zijn. Maar misschien moeten we met elkaar zeggen: zo moet het dan maar eens een keer. Veel meer. Was niet mogelijk. Dat zijn de staatssecretaris. De Zeeuwse commissaris van de Koningin, CDA Carla Pijs, heeft begrip voor het plan van Bleker. Wij zijn in Zeeland uh, niet van de ontpoldering. Grond weggeven aan het water, teruggeven aan het water, daar is Zeeland niet van. Maar we moeten wel één ding bedenken: we staan met onze rug tegen de muur. En deze staatssecretaris heeft er wel heel erg veel aan gedaan. Die heeft de benen onder zijn achterwerk uitgelopen... om te zorgen dat hij zijn belofte aan Zeer-Vlaanderen... en aan, uh, over de hedwigse kon houden. Ja, ik denk dat deze beslissing voor hem ook niet makkelijk is... Maar... Wij zijn er niet blij mee, maar we hebben het gevoel dat we geen kant op kunnen en dat dit het is. Het CDA-Kamerlid Ad Jan was altijd tegenstander van het onderwater zetten van de Hedwige polder. Maar hij wees er gisteravond in Nieuwsuur op dat dit plan, bij dit plan een groot deel van de polder intact blijft. Dat is de winst. Die winst hebben we jarenlang bevochten. En dat is ook wel een compliment aan Bleken dat hij dat heeft kunnen realiseren. Uh, en vervolgens zullen we moeten kijken of hij ook aan onze andere vragen goed kan beantwoorden. En dat is met name ook de vraag, is het hiermee afgelopen? Geen polders meer onder water, dit is het. Zeeland kan nu rustig verder. Maar hij weigerde vervolgens te zeggen dat hij zijn verzet opgeeft en ook akkoord gaat. En voordat wij akkoord gaan, willen wij antwoorden hebben. Willen wij duidelijkheid hebben over een aantal zaken. Dus in die zin, wij gaan het debat aan met de staatssecretaris. En het gaat inderdaad behoud van het karakter van de polder. Uh, en de zekerheid dat er geen nieuwe ontpolderingen meer komen. Dat dit echt het allerlaatste stukje Zeeuwse grond is wat opgeofferd wordt. Want we, wij zijn hier helemaal niet blij mee. Maar we vinden ook dat we aan deze discussie een keer een eind moeten maken. Dus we kijken hoe we hier samen uit kunnen komen. Ad Koppeljan, hun eerste reactie dus op het plan van het kabinet. Hans van der Hart, CEO, bestuurder van of Zeeland Seaports... Um, is verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling... het beheren, het onderhoud van de en de exploitatie van de Zeeuwse havens. In nu u aan de lijn. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, ja, u moet grond ter beschikking uh, stellen, want uh, dat zit ook in het plan. Dat klopt, ja. We hebben het uh, zijdelings vernomen... Dat, uh het met de Hedwigpolder niet alleen uitkomt. Dus dat ook twee polders die we als Zeeland in bezit hebben... als uh, compensatie-uitbreidingsmogelijkheden van ons havengebied Vlessie in de Oost... ook uh, zijn we onder water moeten voor een deel in elk geval. Ja, het gaat om de Welsingerpolder en de Schorrerpolder. Gaat u dat ook doen? Nou, vooral hier, we hier, hier natuurlijk akkoord mee gaan, moeten we zeker weten. Dat de ontwikkeling in ons havengebied hierdoor niet worden belemmerd, En dat, uh, daar hebben we ons echt onze vraagtekens mee... Volgende week is er dan ook een overleg met de uh, uh, directeur-generaal van het ministerie van de ELNI. Ja, want waarom heeft u de vraag denk ik ons bij? Nou, tot op heden hebben we altijd uh, moeten vernemen dat uh, verdere ontwikkeling van ons havengebied gepaard gaat met compensatiegronden. En dat zou nu niet meer nodig zijn. Nou, dat, dat, dat laten we eerst nog een keer uitleggen, vooral leren we zeg maar, die gronden te afstaan. Ja, ja, eigenlijk zegt u van het, het, het kan niet. We hebben die gronden gewoon nodig. Dat hebben we ook altijd zo uh, bedacht. Uh, voor de uitbreiding van, van het havengebied. Zo was het altijd. Dus uh, misschien wat verbaasd, Maar ik wil eerst echt uitleg krijgen van het ministerie. Waarom, het, uh, waarom de polders niet nodig zouden zijn. Voor de, de verdere ontwikkeling van ons havengebied. En dat staat bij mij voorop. Ja. Heeft, heeft de staatssecretaris u dan niet gebeld? Ja, is gebeld vanuit het ministerie. Van zijn ministerie. Ja. Die hebben gezegd van maandag krijg je bezoek. En dat uh, wacht ik even af. Oh, ze hebben niet, geen tekst en uitleg van tevoren uh, gegeven? Nog niet, nee. Nee, dat, dat is toch wel, uh, wel merkwaardig. Of zegt u van zo, zo gaat het in uh, deze wereld? Dat is ook de reden dat we gezamenlijk met de bedrijfsleven... Uh, onlangs een brief hebben gestuurd... waar we onze zorgen hebben kenbaar gemaakt... dat het toch niet zou zo kunnen... dat ontwikkeling in het havengebied van Antwerpen, uh, waar ook de, de ontpoldering, het hettigpoldering en dergelijke... toch ook een, een, een, een gevolg van is... dat het de kosten gaat van... De ontwikkeling van de Zeefse havens. Ja, dat betekent dat u, laten we zeggen, de, de, de werkgelegenheid, als ik het heel scherp stel, of de economie, ondergeschikt is aan de natuur. Nou nee, ons gaat het uh, gepaard. Ik, uh, ik stel het scherp. Economie en economie, dat, uh, je kunt uh, niet uh, zeg maar on, uh, onwonden, te, uh, te onbeperkt eigenlijk je economische ontwikkeling tot brengen. Dus om te zorgen voor onszelf, dat we om die reden dit gebied ook angstvallig voor onszelf houden. Ja, neem ik stel het met opzet een beetje scherp, want de haven van Antwerpen profiteert er wel van. Maar bij u dus uh, klaarblijkelijk, als nu ook die twee polders onder water moeten, uh, u minder. Nou, eh, nogmaals, ik herhaal nog een keer... Ik ja. weet uh, nog niet de achtergrond. En ook de uitleg van de... U bent de nog, maar, nog een beetje voorzichtig, maar u bent wel een, laten we zeggen, argwanend. Mag ik het zo samenvatten? Nou, nou ik uh, ben nog niet zeker, niet zeker van dat wij die grond zo uh, kwijt kunnen Ja. Dit ja, voorlopig had u ze nog in bezit. Uh, eerst goede uitleg en dan pas uh, kunnen we zaken doen. Dat is de conclusie. Meneer Van der Hart, dat is een heldere conclusie. Ik dank u wel voor het gesprek. Ja, dank u wel. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Generaal Fidela geeft voor het eerst toe dat er onder zijn bewind... vele duizenden mensen zijn verdwenen en vermoord. Spraks we met de dochter van een van de slachtoffers. Er is geen verkeersinformatie meer, er zijn geen files of afsluitingen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het is Suriname nog steeds niet duidelijk wat de invloed wordt van de nieuwe amnestiewet op het 8 december strafproces. Gisteren had de aanklager, de auditeur militair, de strafeis aan de verdachten moeten voorlezen. Maar zover kwam het niet. Onkelse correspondent Harman Boerboom vanuit Paramaribo: In spanning wacht iedereen de zitting af. De zaal zit vol met verdachten en nabestaanden. Maar ook met hoge diplomaten. Sturen zij doorgaans hun minderen? Vandaag wordt groot uitgepakt. Zo is bijvoorbeeld de Amerikaanse ambassadeur persoonlijk aanwezig. En hoewel de Nederlandse ambassadeur in verband met de amnestiewet naar Den Haag is teruggeroepen, is wel zijn plaatsvervanger naar de zitting toegekomen. Het is een belangrijke zitting. Maar tot een strafreis komt het niet. De advocaten willen dat het proces wordt stopgezet. Er is immers een wet die dat voorschrijft. Maar de openbare aanklager vindt dat de wet eerst getoetst moet worden. Tot die tijd moet het proces stoppen. Betty Goede, van de organisatie voor gerechtigheid en vrede, vindt het jammer dat de rechter pas over een maand beslist of het proces doorgaat. Maar ze is blij dat er wel serieus naar de zaak gekeken wordt. Nou, in ieder geval neemt iedereen de tijd om goed na te denken over wat de raadslieden en wat de auditeur militair naar voren heeft gebracht. En ik ben blij dat men daar gewoon tijd voor uittrekt om daar goed over na te denken, omdat het natuurlijk... Uh, veel op het spel staat. Hoewel de nieuwe amnestiewet bedoeld is... om verdachten van de decembermoorden vrijuit te laten gaan... zijn niet alle beschuldigden blij met die wet. Onder hen Wim Carbiere. Hij was 22 toen hij als militair politieman... opdracht kreeg om mensen op te halen en naar Fort Zeelandia te brengen. Hij wist, naar eigen zeggen, niet wat er met die mensen zou gebeuren. Carbiere wil door de rechter... en niet via een amnestiewet vrijgesproken worden. Nee, nee, nee, ik doe me niet bezig met de wet... Waarom wilt u dat het proces doorgaat? Het proces moet gewoon, als wat er gezegd is, gewoon zijn voortgang hebben. U hebt alle vertrouwen dat u vrijspraak krijgt? 100%. Is dat ook de reden dat u wilt dat het proces doorgaat? U wilt geen amnestie, u wilt gewoon vrijspraak. Nee, ik zei u al, ik bemoei me niet, ik hou me niet bezig met de amnestie. Het proces moet gewoon zijn voortgang hebben. En dan kijken we wel. Hebt u veel verwijten gekregen? Hebt u veel last van het feit dat u als verdachte gezien wordt? Voor degenen die het proces niet bijhouden, die denken van ja. Maar ik maak me niet drukker mee. Mensen zeggen, ik lap het aan mijn laars. Ook Ruben Roosendaal, die onlangs als enige oud-militair tegen Bouterse getuigde... wil niets van amnestie weten. Ik, ik, ik, ik heb liever dat ik uh, via de rechtgang uh, schuldig bevonden word... of onschuldig bevonden word. Dat is voor mij belangrijk, voor mijn kinderen is het belangrijk. Dat ze niet te horen krijgen. Jouw vader heeft amnestie. vader heeft amnestie gehad. Ik wil geen amnestie. Ik heb niet gevraagd naar amnestie, ik heb niemand afgestemd van amnestie. Wat de uiteindelijke invloed van de amnestiewet is op de rechtsgang, dat zal nog moeten blijken. De Nederlandse plaatsvervangend ambassadeur in Suriname, Robert Petrie, wil zich niet uitlaten over de vraag of de Surinaamse rechtsstaat inmiddels al door de politiek is beïnvloed. De aanklager houdt immers al wel rekening met de nieuwe wet. Ik denk dat de rechter hier daar een uh, uitspraak moet over doen. Wat uh, de auditeur militair heeft gezegd en wat de verdediging heeft gezegd. En uh, daar gaan we op wachten op uh, 11 mei. Zal dat gebeuren? Want 11 mei, dan is de uitspraak. Het was het schip dat niet kon zinken, maar nog geen twee weken nadat de Titanic in het Noord-Ierse Belfast te water werd gelaten. Zonken toch. Morgen is dat precies 100 jaar geleden. Correspondent Anja van der Horst ging naar de werf waar het cruiseschip gebouwd werd. Een rondleiding in de ontwerpkamer. Op deze plek werd de Titanic geboren. Het gebouw ook nu wat vervallen. The shop over Titanic in particular. Maar ja, 100 jaar geleden was dit het uithangbord van Harland and Wolff, de scheepsbouwer die de Titanic maakte. En Susie Miller is onze gids vandaag. Maar ze is niet zomaar een gids, ze heeft ook een persoonlijk verhaal te vertellen. Thomas Miller, my great grandfather was a 33 year old deck engineer and he worked previously in Harland Wolff and helped to build the engines for Olympic and Titanic. Want Thomas Miller, Susie's overgrootvader, was een ingenieur op de Titanic en kwam om bij de ramp. Een droevig verhaal. Zijn twee zoontjes, van wie één dus de opa was van Susie, zwaaide Thomas Miller uit in april 1912. So he left his two sons behind. There's a nice little story actually. He gave each of the boys two pennies before he left and said, "Don't spend those until we're all together again." Vlak voor zijn vertrek had Thomas Miller zijn zoons twee muntjes gegeven en hij liet ze beloven het geld te bewaren tot hij terugkwam. Uh, so when my grandfather heard of Titanic's demise and Tommy's death, he remembered about that and he never did spend those two coins. Maar Thomas Miller kwam nooit meer terug. En de muntjes zijn sindsdien van generatie tot generatie millers overgedragen. Naast de oude ontwerpkamer ligt de toekomst. Het spiksplinternieuwe Titanic Belfast Museum. Prachtig zilver gebouw in de vormen van de boeg van de Titanic... dat nu al een bepalende oogtrekker is in Belfast. In het museum worden bezoekers getrakteerd op gelikte animaties en oude archiefbeelden. Het is voor het eerst in 100 jaar dat Belfast een plek heeft gegeven aan de Titanic. Titanic was not talked about. No. Want eigenlijk wilde Belfast het schip liever vergeten. Although there were only a few lives lost from Belfast about 35 het was de verlies van het schip zelf, want ze had drie jaar lang gebouwd en binnen 13 dagen was ze op de bodem van de oceaan. Drie jaar lang bouwde Belfast aan de Titanic en het was trots op het schip dat het grootste ter wereld was. Maar twee weken na de terwaterlating lag het op de bodem van de oceaan. De Titanic werd het schip van de schaamte voor Belfast. Die twee events waren de turning points. denk, first de de ontdekking van de wrak in 85 en dan de Hollywood film. De vondst van het wrak in 1985 en de daaropvolgende Hollywood film, ja, die scheurde Belfast weer wakker. Het was een keerpunt. God Almighty. We realized dat there was a huge worldwide appetite for stories about Titanic and for more information. It is a you know a hundred years to to process that story and work it through and come back to a place where we are proud of Titanic again. De stad heeft de Titanic eindelijk weer ontdekt en het nieuwe museum moet ook een miljoenen publiek trekken. Toerisme vormt namelijk de toekomst voor noord ierlandse vintrige regering. En na 100 jaar levert de Titanic daar weer een belangrijke bijdrage aan. De reportatie was van Arjen van der Horst. Vanavond ook een hele mooie videoboodschap, uh, hoe moet je dat zeggen? Een filmpje eigenlijk in het journaal. Moet echt even die beelden zien platteland loopt langzaam leeg. Voorzieningen verdwijnen, dat gaan we zo doen. We gaan eerst het, uh, het hebben over uh, de Argentijnse oud-dictator Jorge Fidela. Bijna 30 jaar na zijn schrikbewind geeft de Argentijnse oud-dictator Jorge Fidela... voor het eerst toe dat er tijdens zijn dictatuur in de jaren 70 en 80... 7.000 tot 8.000 mensen zijn verdwenen en vermoord. De vader van Alejandra Slutsky was een van de slachtoffers van het Fidela-regime. Hij verdween in 1977 en zij is nu aan de lijn. Goedemorgen. Bent u verrast dat Fidela uh, dat nu alsnog opbiegt? Ja, om eerlijk te zeggen ben ik wel een beetje verrast. Uh, ik wist niet dat ze bezig waren met, met zo'n boek te schrijven. En uh, waarom ben ik verrast? Omdat tot nog toe... Uh, hij, is, hij is dus al veroordeeld tot twee keer toe. Uh, levenslang. Hij wordt nu voor de derde keer uh, voor de rechter gebracht. Uh, met hem zijn andere mensen veroordeeld. En tot nog toe... Uh, ik wil geen van hen iets bekennen of vertellen. En, uh, en ik kan het waar, kan maar, natuurlijk wel. Ja, waarom zou hij dat nu wel doen, denkt u? Nou, uh, de verklaring die, die, uh, uh, die hij zelf geeft en wat ik lees tenminste in, uh, in het verslag, is dat hij uh, een beetje boos is en kwaad en een frok uh, heeft tegen het feit dat zijn, zoals hij dat noemt. Uh, opdrachtgever, mandantes... dus geen, zo noemt hij ze... Uh, dat zij hun handen in onschuld wassen... en dat alle schuld bij hem neerkomt. Maar, Want hij wordt dadelijk voor de derde keer... voor levenslang veroordeeld. Ja, maar wie, wie zijn dat dan, die opdrachtgevers, die mandantes? Uh, Eén noemt de uh, Argentijnse empresarios... dus de Argentijnse uh, zakenliederen van die tijd... van uh, net voor de staatsgrijf van 1976... Uh, die hij uh, uitvoerde... En noemt dus die mensen, de, de zakenliederen, de economische machten van de states... zijn opdrachtgevers. Het, dat zijn dus echt de mensen die, die het geld hadden, die de grote bedrijven hadden. Waren, of, geloof ik, vooral agrarische bedrijven in Ja, in laten we, we inderdaad in, in die tijd plaatsen. In de tijd, de grote economische machten waren... degenen die de export van Argentinië regelden. En dat ging over vlees en graan en landbouwproducten. Uh, met name naar Europa, uh, zeg maar. En... Uh, en we weten allemaal degenen die een beetje gedoken zijn in de in dit uh, in de geschiedenis weten we dus dat in de raad vlak, uh, vlak voor de staatsgreep dat soort hoge mensen, inclusief Gorge Sorieta... bij elkaar kwamen en ook aan de militaire gevraagden... van willen jullie ingrijpen en oordeel op zaken stellen. Ja, u... En, Fid en Fidela heeft het gedaan. Ja. U noemt even in de bijzin Jorge Sorieta de vader van Maxima. De, dat waren de kringen uh, die eigenlijk uh, uiteindelijk hem... de opdracht hebben gegeven om, wat zij noemden, oordeel op zaken te stellen. Ja, hij noemt dus uh, uh, Argentijnse empresarios... en dat zijn dus in die tijd de landbouw- en vleesmagnaten. Uh, maar hij lijkt ja. er geen spijt van te hebben. Hij heeft er absoluut geen spijt van. Het enige wat hij heeft is dat hij boos is. Dat hij alle de volle laag krijgt van de, van de rechter, zeg maar. En... Uh, en hij staat uh, achter... wat we, uh, het doen... voor het wenen. Hij, hij vindt dat de enige... goede oplossing. Want anders waren... de mensen die zij wilden uitschakelen... waren martelaars waren geworden... Waren, waren het eh, hero's, uh, helden geworden voor het volk en dat wilden ze niet. Nee, dus, dus uh, heeft hij ze inderdaad uh, uitgeschakeld. Maar ja. nou, nou is de grote, want dit, dit is heel helder dat de mensen ja. dus opdracht hebben gegeven. Betekent dat ook dat die opdrachtgevers nu kunnen worden aangepakt? Dus dat er strafzaken tegen deze mensen ook kunnen worden gevoerd? Ik weet dat in Argentinië al aan een tijd uh, bezig zijn, heel druk bezig zijn met het voorbereiden van. Uh, Kasussen tegen burgers. Er zijn ook al een aantal burgers aangeklaagd. En, uh, Ja, ja die, die ontwikkelingen zijn heel hard gaan. Ja, nou, ja, misschien geeft dit weer uh, nieuw voedsel uh, daaraan. Mevrouw ik dank u wel voor uw verhaal. Ja, graag gedaan. Goedemorgen. Graag gedaan. Dan het platteland. Ik begon er net al aan. Het platteland loopt langzaam leeg. Voorzieningen verdwijnen en gemeentes hebben in deze tijd... van bezuiniging geen geld om bij te springen. In Dwingelo schieten melkveehouders te hulp. Vanaf vandaag gaan ze de lokale voetbalclub... financieel ondersteunen. En op die manier hopen ze dat er leven blijft in het Drentse dorp. Dat hoorde onze verslaggever Mark Hamer. We lopen over het erf door de stal van Dirk Bruins. Melkveehouder, gemeenteraadslid... En nu ook de grote financier achter VV Dwingelo. <laughs> uh, ja, zou bijna zo denken. Nee, maar dat, uh, dat ga ik niet alleen doen. De Ibramovic van de Lage Landen. Ja, nee, dat, maar dat zijn we met elkaar. Dat zijn we met, uh, met 33 melkveehouders. Uh, het waren er gisteren 32 en er is er zelfs nog een bijgekomen. Dus uh, inmiddels 33 melkveehouders. Uh, die nou. meedoen. Melkveehouders die gaan de VV Dwingelo financieel ondersteunen. Leg uit. We wonen hier op het uh, platteland en we werken hier op het platteland. En uh, om dat werken te kunnen uh, blijven doen en te kunnen blijven ondernemen. heb je je omgeving nodig. Uh, dus gewoon goed in gesprek blijven met elkaar. Uh, weten wat er bij elkaar speelt is belangrijk. Uh, en aan de andere kant, als het gaat om het, om het stukje wonen. ja, je wilt, uh, je wilt hier prettig kunnen blijven wonen. En als... Ja, want de kwaliteit van uh, Dwingelo loopt achteruit ofzo? Zo erg is het nog niet. Maar er zijn wel een aantal dingen die aan het, aan het veranderen zijn. En, dus je uh, moet iets doen. Je moet iets doen met elkaar. Ja. Ik ben ook even langs geweest bij Rikkers Jager, de burgemeester. En ik heb hem gevraagd wat hij nou van dit initiatief vindt. Ik vind het een uitstekend idee. Het, het komt vanuit hen zelf. Uh, Ze hebben het zelf bedacht om uh, in eerste instantie een voetbalvereniging te ondersteunen. Uh, en dat het initiatief bij hen zelf vandaan komt uh, lijkt me ook alleen maar goed. Juist ook omdat in uh, onze gemeente de dorpskracht. Zoals we dat uh, samenvatten, steeds meer de overhand al beginnen te krijgen. Dorpskracht? Ja, dorpskracht dat is dat de, je de krachten per dorp gaat bundelen. En gaat kijken welke voorzieningen kunnen we nu in stand houden om de leefbaarheid op peil te houden. En tegelijkertijd het ook aantrekkelijk te maken voor de bezoekers om, om, om naar hier te komen. En wat natuurlijk ook belangrijk is, om te laten zien hoe interessant of, of het is om hier te wonen, te leven en te werken. Nou, is dit een uh, burgerinitiatief? Uh, vroeger deed de kerk het, daarna de gemeente, maar is dit niet eigenlijk iets wat de gemeente moet doen? Nou ja, je hebt allerlei andere wettelijke taken, waarbij je natuurlijk ook ten behoeve van zwakkeren in de samenleving het nodige moet doen. Uh, dat zet andere uitgaven ten behoeve van spel, recreatie en dergelijke wel wat onder druk, ook op het gebied van cultuur. Want welke voorzieningen heeft u het bijvoorbeeld moeilijk? We zijn wel bezig om te kijken van, uh, ja, kunnen we ergens bezuinigen? Nou, de, rondom de zwembaden, maar we hebben er dan 3 op 20.000 inwoners. Dus dat is, Vergeleken met andere gebieden is dat veel. Maar hadden ze dan niet eigenlijk het zwembad moeten ondersteunen? Dat zou bijvoorbeeld een oplossing kunnen zijn. Nou, ze geven bijvoorbeeld ook aan, uh, wat ik tenminste uit het gesprekken wel heb begrepen, dat ze nu eerst de voetbalvereniging doen en dat ze op enige termijn andere goede doelen in de Duitsgemeenschap ook willen ondersteunen om zo het wat gelijkmatig te verdelen en de verschillende voorzieningen op peil te houden. Hmm. Reportage was van Mark Hamer met Koe. Straks Peter en Mieke met uh, Hoe God terugkeerde in de Tweede Kamer. Ze hebben het ook over de snavel van de duif. Die blijkt namelijk geen kompas te bevatten. Of misschien toch wel. En ze hebben het ook over de missers van Arjo Robben. Nou, reden genoeg om te blijven luisteren. Een hele mooie dag. Beursbewegingen. Waan van de dag. Hoe moet je daarop reageren? Vooral nuchter, vinden wij bij Robeco.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 Ja! Maar toen ik erachter kwam dat er plofkip in zit... was ik best wel van... Blee, blee, blee, blee, plofkip! Blee. Dus, overit, willen jullie het peutermenu broccoli-kip... alsjeblieft weer... Um, yummy yum, yum, maken? Zonder plofkip? Meer weten? Kijk op wakkerdier.nl Ontdek de Robeco-fondsen voor beleggers... die zich niet laten leiden door de baan van de dag. Ga naar robeco.nl slash verantwoordrendement. Robeco, the investment engineers.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 Kijk voor meer informatie op Peugeot.nl. Radio 1, het NOS-journaal. Oud-minister van Financiën Zalm vindt dat Wouter Bos er bekaart van af is gekomen... in het onderzoek van de commissie De Wit naar de kredietcrisis. Zalm, die nu bestuursvoorzitter is van ABN AMRO, zegt in het NRC Handelsblad... dat Bos het juist goed heeft gedaan.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 In de Tweede Kamer is kritisch gereageerd op het besluit om een derde van de Wiegepolder onder water te zetten. De oppositiepartijen, PvdA, GroenLinks en D66 zijn niet onder de indruk van het plan van het kabinet. De provincie Zeeland is sowieso tegen ontpoldering. En de Zeeuwse Milieufederatie wil liever één gebied onder water zetten in plaats van een paar kleine delen. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weeronline. Voorlopig is er geen sprake van warm lenteweer. Toch wordt het vandaag geen onaardige dag. We beginnen met een mix van wolkenopklaringen en mist... en na het oplossen van het ochtendgrijs komt de zon goed tevoorschijn. Vanmiddag blijft het in de kustgebieden vrij zonnig. In het binnenland worden stapelwolken steeds dikker en ontstaat een enkele bui. Het wordt zo'n 10 graden aan zee tot 13 in het oosten. Morgen is het een stuk frisser. Het wordt hooguit een graad of 10, maar een stevige noordenwind... maakt het voor het gevoel nog een stuk kouder. Er komen morgen ook veel wolkenvelden voor. De grootste kans op zon is voor de noordelijke provincies en in het zuidoosten kan een beetje regen vallen. Maandag wordt het niet warmer dan 9 graden, maar er is meer ruimte voor de zon en er staat minder wind. De dagen daarna wordt het wisselvallig met van tijd tot tijd regen. De temperatuur klimt daarbij op naar een graad of 14. Veilig rijden begint met goed zicht. Versleten ruitenwissers geven strepen. En dan kan het gebeuren dat u bij laagstaande zon of licht van tegenliggers niet goed meer ziet. Onverantwoord.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 Presentatie, Peter de Wie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk welkom bij de nieuwshow. Het is 3,5 minuut over half negen. We zijn er tot 11 uur. En wat gaan we doen? Om 9 uur gaan we het hebben over uh, de schulden van een uh, huishouden in Nederland. Ja, 3800 euro staan wij gemiddeld al in het rood. En het gaat helemaal de verkeerde kant op. Hoe krijgen we dat weer de goede kant op? Daar gaan we over praten met Esther Mirjam Cent. Daarna... Een gesprek met strafschop dokter, ja, die bestaan, Guri Vergauw. Met hem bespreken we de moeizame relatie van de Nederlandse voetballers... met penalties naar aanleiding van het geval Arjen Robben. En hoe navigeren trekvogels eigenlijk? Er zijn grote wetenschappelijke controversies. Heeft het nou wel of niet te maken met ijzerrijke zenuwcellen in de snavel? En het laatste onderwerp dat uur, de woeste plannen... om een spoortunnel aan te leggen tussen Amerika en Rusland. Om tien uur de modewereld. Raf Simons, een verlegen 44-jarige Belge gaat Dior leiden. En dan de slavenhandel, die leverde meer op dan tot nu toe werd aangenomen. Ook alweer een controverse. Ingrid Forst doet de boeken. En we gaan muziek horen op het eind van de uitzending. Want het duo Sanssouci ging op zoek naar de originele muziek van de Titanic. Vandaag precies 100 jaar geleden vergaan. Zometeen een overval in de mist, maar eerst de politiek. Decennia lang speelde de staatkundige gereformeerde partij DSGP... dus een volstrekt marginale rol in de Nederlandse politiek. Maar donderdag kwam aan die positie abrupt een einde. Kees van der Staaij werd namelijk gesignaleerd... bij premier Rutte op de achterbank van de dienstauto en midden in de uitermate verlopende onderhandelingen in het Katshuis... moest de premier zich dus vergewissen van de steun van de mannenbroeders. Egenhard Meijering, hij is oud-lector theologie aan de Universiteit van Leiden. Hij schreef onlangs het boek Hoe God verdween uit de Tweede Kamer... de ondergang van christelijke politiek. Goedemorgen, meneer Meijering. Nou, de, uh, God is dus terug, hè? Ja, het is beeldspraak om te zeggen dat hij verdwenen is. Maar... Het is ook beeldspraak om te zeggen dat hij terug is. Ja. Uit het feit dat de getalsverhoudingen in de Tweede Kamer nu zo zijn... dat toevallig een splinterpartij, een christelijke splinterpartij... op de wip zit, mag je natuurlijk niet de conclusie trekken... dat God dus weer heel belangrijk is. Nee, maar wat je wel als conclusie mag trekken... is dat er toch een paar dingen voor die SGP van dermate waarde zullen blijken te zijn. Dat ze die erin proberen te moffelen... Wat anders nooit gebeurd was. Ja, eh, het hangt er vanaf hoe veel die paar dingen dan zijn. Ik, wat voor dingen zijn dat? Nou, ik vermoed dat ze eh, op het gebied van eh, euthanasie en abortus. Hm. verdere liberalisering. Niet terugdraaien, dat weten ze dat dat niet kan. Maar verdere liberalisering zullen proberen tegen te houden. Hm. Eh, de, op het gebied van eh, koopzondagen... Eh, verdere uitbreiding tegen zullen houden. Daar zullen ze dan trouwens om heel andere redenen... ook wat de steun van de PvdA voor krijgen... Eh, die daar om sociale redenen geen voorstanders van zijn... om die koopzondagen uit te breiden. Ik denk dat het allemaal niet veel zal uitmaken... maar ze zullen het plezierig vinden dat ze nu... Eind dat ze nu, behalve een getuigenispartij... ook nog een partij zijn die een heel klein beetje een vinger in de pap heeft. Ja, en dat is... Uh, Belangrijk En die dingen zul je ongetwijfeld terugkomen. Maar het is natuurlijk merkwaardig dat het gebeurt bij een premier... die nou juist die dingen die zij erin willen hebben... in zijn liberale verhalen natuurlijk eigenlijk helemaal niet kan gebruiken. Dat is zo, maar uh, ik neem aan dat uh, deze liberale premier ook een realist is. En dus weet uh, wat hij moet doen om uh, de steun van de Kamer te houden. Ja. Uh, ze staan dus eventjes in het middelpunt van de macht. Is, denkt u dat dit echt het finest hour is voor zo'n partij? Nou, dat betwijfel ik eigenlijk. Ja. Is, voor hen is het belangrijkste... ze zitten nog 90 jaar in de Kamer... en voor hen is het belangrijkste, zoals ze dat zelf vaak uitdrukken... Eh, dat ze de genadegaven krijgen om van Gods waarheid in het parlement te getuigen. Noemen ze dat ook zo, de Dat, dat hebben ze zelf zelf en, wa en wat da is dan precies genade? Nou, dat, dat ze dus de, de, als kleine, zondige mensen... Eh, toch de mogelijkheid krijgen om wat zij beschouwen als de waarheid van God... om dat in het parlement, eh, om daarvan te getuigen. Nou, maar daar konden ze wel van getuigen, maar dan worden ze nu voor het eerst serieus genomen. Is dat het gevoel? Nou, wat de macht betreft worden ze voor het eerst serieus genomen. Ze werden natuurlijk een tijd lang ook wel serieus genomen door de wat grotere protestants-christelijke partijen. tussen de wereldoorlogen, omdat ze toen een concurrent waren. Ja. Dus daar moest men natuurlijk wel rekenen. De Christelijke Historische Unie, die in 1925 in de beroemde Nacht van Kersten. bereid was om het zittende conventionele kabinet ten val te brengen door een motie van de SGP, SGP waarin werd gevraagd... het gezantschappij, het Vaticaan, niet te verlengen. Dat deed de Christus Historische Unie... omdat ze die concurrent aan de rechterkant hadden... die nog veel theocratischer dacht dan zij. Ja. Dus wat dat betreft zijn ze altijd wel een heel klein beetje... een machtsfactor geweest. Maar dat ze nu dus als directe invloed op het regeringsbeleid... hoe klein die ook mogen zijn, kunnen uitoefenen... Dat is nieuw. En ja. maar dat is puur toevallig door de getalsverhoudingen. Ja, maar goed, sommige standen is dat ook wel fijn als er iets toevallig je kant op rolt. Ja. Uh, u, u, u vertelde net dat verhaal over. Uh, het, hè, tussen de Wereldoorlogen. Die, die kwestie, de nacht van Kerst. en ik denk dat een heleboel mensen dat, dat vergeten zijn. Maar goed, toen deden ze er dus wel toe. Hoe, hoe staan ze in het algemeen dan ten opzichte van regeringsmacht? U zegt dat het is voor hen al voldoende als ze de genade gaven hè, kunnen. Ja, hoe noem je dat? Wat getuigen? Je? Ja. ja, dat, dat ze kunnen getuigen ja, ja. <coughs> van wat ja. zij zien als godswaarheid ja. Maar de, de regeringsmacht is voor hen nooit een, een, iets begeerlijks geweest? Nee, want eh, ze wisten natuurlijk ook, ja, als we in de regering gaan zitten... waar ze nooit om gevraagd zijn over om dat te doen. Want, want ze waren niet nodig. Maar ze zouden natuurlijk ook weten, als we in de regering gaan zitten... dan moeten we compromissen sluiten. Ja, en compromissen sluiten, dat kan toeleiden... dat je dus water bij de wijn moet doen en wat je, betreft je beginselen. En dat je dan je achterban weer uh, kwijtraakt. Ja, nou zie ik niet dat de SGP nou zo gauw een achterban zal kwijtraken. Eh, want er is nauwelijks een alternatief. Zij het dat nu onderzoekingen uitwijzen... dat nogal wat potentiële SGP-stemmers richting PVV zijn gegaan? Oh ja? Ja, dat is, dat is, uh, uh, dat is aangetoond. Uh, en dat zal zijn, omdat zij natuurlijk ook denken... ja, die islam, dat is een heidense godsdienst... en die moeten we hier in Nederland niet hebben. Ja, Maar uh, in, in principe is macht wel te verenigen met uh, streng geformeerd zijn? Um, ja, dat, is, dat blijkt ook wel tussen de wereldoorlogen. De ja. antirevolutionairen revolutionaire waren een streng gereformeerde <kwijls> partij... en deden toch aan macht bij de SGP toen trouwens telkens in de Kamer tegen protesteerde. Omdat ze dus zeiden, u doet water bij de wijn. U gaat met Roomsen en met liberalen in één regering zitten. Ja. En u verkwanselt dus de reformatorische maar Als je nou eens eventjes omdraait, is het dan ook zo dat er een interne discussie bij die SGP komt... van ja, wacht even, we worden wel heel openlijk eigenlijk ook misbruikt... Niemand ziet ontstaan. Stuggen nog, die liberalen hebben ze natuurlijk altijd... voor een groot gedeelte uitgelachen. En uh, dat over die euthanasie enzovoort... Ja, dat deed er allemaal niet toe. Nu hebben ze ze nodig. Nu zijn ze opeens serieus. Is dat geen discussie binnen die club? Dat mensen zoiets heeft van... ja, nu opeens wel zijn we vriendjes. Nou, dat zou kunnen. Ja, daarvoor zou u natuurlijk iemand moeten hebben om die vraag te beantwoorden... die lid is van de uh, SGP, oh. dat ben ik zoals u zult begrijpen niet. Ja. Maar het lijkt mij niet waarschijnlijk dat de achterban van de SGP... in opstand zou komen tegen de koers van van der Staaij... die tot een betrekkelijke coöperatie bereid is. Men voelt zich niet misbruikt, denkt u? Dat denk ik niet, nee. Maar, ja, maar het is wel, je zou het aan hen moeten vragen. Ja, nou het is wel zo dat uh, Van der Staai uh, enkele weken geleden nog met grote stelligheid ontkende dat hij contact had met uh, de onderhandelaars in het katshuis. Dus ja, je zou ook kunnen zeggen, ja, hij, uh, hij draait wel. Nou, eh, het wordt liegen nog maar niet in de mond te nemen. Uh, ja, dat is in het parlement verboden, zoals u weet. Dat is het woord liegen. Maar we zitten hier niet in het parlement. Ik zou denken dat dit een kwestie is van tactiek en van politiek spel. Uh, iedereen wist, ja, Rutte zal nu de SGP nodig hebben. Maar nou, dan gaat de SGP, als ze verstandig zijn, niet met de hoed in de hand... Uh, bij Rutte staan en zeggen, uh, we begrijpen dat u ons nodig heeft. Wat kunnen we voor u doen? Maar dan zeggen ze, komt u maar bij ons... En dan kunnen we ook wat eisen stellen. En dus ik, dat het... zou daar geen... Dat, dat, ja, in formele zin kun je zeggen, spreekt hij daar niet wat de feiten waarheid. zijn. Maar dat is een politieke spel. Die punten die u uh, genoemd heeft, die belangrijk zijn, dat is de ene kant van het verhaal. Het gaat natuurlijk om, uiteindelijk om het sociaal-economische plaatje. Ja. Hebben ze daar echt een duidelijke visie op? Nou, de, het is zo dat de, daarin verschillen ze van de ChristenUnie... De ChristenUnie stelt zich in, in sociaal-economisch opzicht links van het midden op. SGP altijd rechts van het midden. Dat is bij de ChristenUnie ook een oude traditie. Dat, die komen voort ook uit het GPV, het gereformeerd politiek verbond. En dat is rechtser dan de VVD? Nee, het nee. gereformeerd politiek verbond. Nee, nee, Ik ik bedoel de SGP. De SGP nee, is niet rechts, is sociaal-economisch niet rechtser dan de SGP... maar gewoon rechts van het midden. Hm. In sociaal-economisch opzicht. En nee, dus daarom klopt Rutte bij hen aan. En niet bij de christenen. En nee. niet bij de Christen. Nee. Ja, okay. Dus die SGP is altijd een beetje rechts geweest. Ja, kijk, Het gekke is dat doordat ze altijd zo, zo streng zijn op, op, op dat uh, godsdienstige gebied... Je vergeet je soms wat, ja. waar ze verder voor staan. Omdat dat uh, ja, nooit zo heel, heel duidelijk naar voren gebracht wordt. Je blijft hen. altijd haken op, de, op die vrouwen en... Uh, ja. En dat was voor hen ook het belangrijkste. Maar ondertussen hadden ze dus inderdaad op sociaal ze rechtse standpunten. En bovendien is het een vrij gezagsgetrouwe partij. Dat zij in 25 bereid waren in 1925 een zittende conventionele regering ten val te brengen, is eigenlijk niet typerend voor hoe ze zich opstellen. De SGP is geen partij die voorop loopt om een regering ten val te brengen. Nou, het is goed nieuws in ieder geval dat er in die 90 jaar wat veranderd is. He? In welke, in welke opzicht? Nou ja, we zijn nu 90 jaar verder, je kan toch moeilijk blijven verwijzen naar wat ze in 1925 deden? Ja, deden. Bovendien kunt je wel meer zeg, bij de SGP, de toon. Van de SGP is eh, de laatste 20, 30 jaar veranderd. Dat was, vroeger waren ze dus, kun je eh, wel zeggen, grof in hun taalgebruik, grof antipapistisch. Ja? Dat ja, gewoon van dik hout? Ja ja, ja, ja. De twee aartsvijanden van het Nederlandse volk zeiden en Domenee Kersen en Domenee Zandt: twee aartsvijanden zijn rood en rooms. Kijk. Dat was, u, u zet er wel een goede stem bij op. Ja, nou ja, ik probeer ze dan een beetje na te doen. Ja, nou, het lukt. Ja, ik ben ook domenemen, als ik op de kansel sta, doe ik dat niet. Rond, en nog Het is een vrijzinnig gezelschap waar ik ja. daar opreek. Die waarderen dat niet. Oh. Um, dus de toon, als u nodig van de staai hoort... die praat toch heel vriendelijk en, uh, en uh, zakelijk. Ja. Uh, hij, hij, hij heeft het goed geleerd, uh, voor de camera's blijf je lachen. Wat er ook gevraagd wordt. Ja, ja. En, nou, en dat, die, die vroegere SGP-leiders, die waren, ik was heel keken ook heel streng en, en die uh, praten heel streng, verschenen het trouwens eigenlijk ook liever niet voor de camera, nee. zoals u weet. Nee, Want ze we waren echt... tegen de televisie. Ja. Zouden ze beloond worden met extra stemmen als, uh, bij de volgende verkiezingen, als ze dit tot een goed einde brengen? En, uh... Dat denk ik niet. Nee? nee. Ik denk dat ze gewoon bij de volgende verkiezingen weer twee zetels halen. En terwijl het dus. Is... Ik begreep, als die vrouwen mee zouden kunnen stemmen, drie zouden kunnen zijn. Dat eh, zegt men wel. Eh, dat eh, als in alle, eh, alle vrouwen in die kringen gebruik zouden maken van hun stemrecht... wat ze niet doen, omdat ze zeggen... Eh, vrouwen hoort zich niet met publieke zaken te bemoeien... heb ik wel eens eh, gelezen dat ze dan misschien een zeteltje meer zouden kunnen hebben. Maar dat zou niets te maken hebben met hun opstelling ten aanzien van het kabinet Rutte. En heeft u nou wel eens werkelijk doorgevraagd, eigenlijk. of werkelijk die vrouwen echt niet gaan stemmen? Want ik kan hem. er zal heus wel eens ergens daar. diep ergens in de krochten van de veluwe. zal er wel eens een keer een vrouw zijn die dat inderdaad niet doet. Maar de rest trekt inderdaad zo dus langs. Want ook in die kringen weinig meer van aan. Nou, dat zou kunnen. Ik, ik, ik moet me daar niet aan ophangen. Maar dat, dat is. vrouwen daar geen gebruik van maken. Maar ik heb dat wel eens gelezen. En ik kan me daar ook wel wat mee voorstellen dat okay. ze dat doen. Hartelijk dank voor uw uitleg. Uh, u hoorde Egenhard Meijering en we spraken dus met hem over de belangrijke rol van de SGP. Opeens in de Katshuis-onderhandelingen twee weken geleden verscheen van zijn hand het boek Hoe God verdween uit de Tweede Kamer, de ondergang van de christelijke politiek. En dat is een uitgave van Balans. Alle info hierover te vinden op onze website www.newshow.nl. Hartelijk dank. De mist rond de spectaculaire overval donderdagmiddag op een gelddepot in Nieuwegein is nog niet opgetrokken. Donderdagmorgen was het. Zo werd het bericht van de politie dat de daders zijn geholpen van binnenuit gisteren weersproken door de politie. En de nog onbekende buit bleek een dag later van geen waarde 0 euro. Wel was het weer een staaltje militaire precisie... die de overvallers aan de dag legden. Het spoor naar de daders zou leiden naar België... maar je moet het dichter bij huis zoeken, zegt criminoloog Ben Rovers. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, geen geld buitgemaakt. Gelooft u dat? Nou, ik neem aan als de politie zegt dat er geen geld buiten is gemaakt... dat er geen geld is buitgemaakt. ja. Maar dit is wel een beetje raar, want op die ochtend, begreep ik... werden die geldwagens opnieuw bevoorraad... en daarmee was die extra beveiliging even wat minder... want die overslag wordt altijd uitgevoerd in een toegankelijk deel van het depot, toch? Zo was ja. het. Nou ja, ik, ik, ik ken de beveiligingsprocedures in zo'n depot niet. Ja. Maar uh, ja, ik ga er even vanuit dat, uh, dat uh, wanneer de politie een mededeling doet... dat er geen buiten is gemaakt, dat dat zo is. Dat uh, is voor mij een uitgangspunt. Ja, maar goed. Waarom zouden ze, waarom zouden ze uh, iets anders beweren dan wat er aan de hand is? Nee, die politie niet, maar misschien het bedrijf zelf wel. En daar moet die uh, politie natuurlijk zijn info van hebben. Nou, dat lijkt me toch... Dat, nee, dat lijkt me een erg onwaarschijnlijk scenario. Ja. Uh, ja. Oh. Goed, en dan wordt er gezegd... waar komen die daders vandaan? Uh, ja. de, de, de, de, richting het zuiden? Ja. Nou, waar belacht u nou zo? Nou ja, nee, dat, ik vind dat zo grappig. Ze rijden naar het zuiden, dus ze komen ja. uit het zuiden kennelijk. Ja. Ja, en waar stopt het dan? Is dat Marokko? of is dat Zuid-Afrika? Ja. ja, ik België. zou niet meteen naar huis rijden, Eerst denk kom je in ik, België. Uh, België. Niet. Wat zegt u? Nee, ik zei nou, Eerst kom je in België uit, dus als je ja. naar het zuiden gaat. Hè? Ja. Nee, dus dat is ontzettend. Nou ja, weet je, er hangt rond overvallen altijd zo'n... Zo uh, en zeker bij dit soort, hè, professionele ja. overvallen... hangt er altijd zo'n zo aura van, uh, van, van hyperprofessionaliteit. En het idee ook, nou, die mensen moeten dus uit een ver buitenland komen. Want uh, in Nederland oh, ja? zullen we vast geen criminelen hebben oh, die dit dat doen. is dat zo? Nou ja, dat, dat zie je vaak dan wel. Dat de Italiaanse maffia of zoiets. Nou, niet per se Italiaanse maffia. Of maar Joegoslavisch je... of Russisch. Ja, of Oost-Europeanen, weet je wel. Dat, dat soort geluiden hoor je Onze, toch, onze uh, boeven ja. zijn niet goed genoeg? Nou ja, het zou kunnen dat er een soort rond, rond sommige overvallen hangt een soort glamour. Waarbij je ook wel bij de politie zelf ziet dat, uh, dat ze vaak of heel snel toch denken... nou, dat zullen wel uh, Oost-Europeanen zijn bijvoorbeeld. Ja, wat je dan wel eens zegt, on-Nederlands goed. Ja, precies. Ja. Ja. <laughs> Oké, okay, sorry, want het is ook helemaal niet om te lachen. Uh, het grappige is, er wordt dan gezegd professioneel... maar het, ik, het enige wat ik zag was een klein gat in een, in, in een golfblaten wandje. Dus, ik, ja. Ik, nou, ja le goed. leek zag ik het niet, die militaire precisie. Nou ja, er is natuurlijk toch wel meer professionaliteit. Uh, tenminste, ja, dat, dat, je weet het nu niet, hè. er is geen buit gemaakt. Dus uh, je zou kunnen zeggen dat het niet heel professioneel was. Maar uh, ik ben toch neig te denken dat mensen die dit soort objecten overvallen... Uh, redelijk professioneel zijn. Dus in ieder geval wel de bovenkant uh, van de markt, om het zomaar even te zeggen. Ja. Want je gaat niet uh, blindelings uh, zo'n gelddepot in. Het is zo goed beveiligd, dus je moet echt wel weten waar je naartoe gaat. En als je op dit soort schaal uh, erin gaat en zo de boel op gaat blazen... dan loop je ja. natuurlijk toch ook het serieuze risico dat daar doden bij vallen, of niet? Uh, dat kan, ja, natuurlijk. Ik, maar ik, dat, dat is toch een andere categorie? Ik weet niet, ik weet niet of dit soort daders, zeg maar per definitie uit is uh, of... of... Uh, nou ja, per definitie uit is op, op, op, het, uh, op, op geweld, zeg maar. Nee, ik, uh, maar, maar juist het tegenovergestelde. Sch schrikken er niet van terug in ieder geval. Dat is, nee. over, dat is ook bij de brinks overval in Amsterdam vorig jaar wel gebleken. Nee, maar is dat nog een, een waterscheiding? Dat je, uh... Nee, dat lijkt me niet hoor. Ik denk dat mensen die in dit soort delicten zitten... die schrikken daar echt niet uh, voor terug. Als er een dooie valt, valt er een dooie. Ja, dat denk ik wel. En uh, van binnenuit hulp, daar wordt ook uh, ja. over gespeculeerd. Hè? Ja. Wat, wat denkt u? Nou ja, dat, het lijkt me uh, voor de hand liggend uh, dat er kennis is over hoe de firma van binnen eruit ziet. Alleen de, de, de wijze waarop dat gebeurt kan natuurlijk verschillen. Dat hoeft niet per se een medewerker te zijn die daar een vaste baan heeft uh, en, en zeg maar meewerkt aan dit delict. Dat kan de elektricien zijn. Dat kan ook. Uh, uh, mensen kunnen onder druk gezet zijn. Uh, uh, er kan kennis zijn van mensen die dit soort uh, gebouwen neerzetten. De beveiliging, uh, dat kan op zoveel manieren... Maar want wat moet je dan weten, eigenlijk, als je, als je daarin gaat? Dat je niet natuurlijk per ongeluk in de kantine de, de muren eruit nou Ja, precies. Je hebt, twee, je, je, hebt, je hebt twee dingen nodig. Je hebt kennis nodig van dit gebouw, hoe het eruit ziet. En je hebt kennis nodig van de procedures. Je moet wel weten. Je moet weten waar je moet zijn. En je moet, weten, je moet iets van die beveiliging weten. Hm. Nou was er bij, bij de overvallen. u noemde net al eventjes die overval bij uh, Brinks, ja. hè? Ja. Uh, was er sprake van dichte mist? Hè? Toen ook. En nu ja. ook. Dat was ook opvallend. Ja. Of, of denkt u dat het toeval is? Nou ja, dat weet ik niet. Ja, ik bedoel, ik, ik niet. ben niet u geneigd om op, uh, u weet twee, het, ja. uh, twee gelijke omstandigheden <laughs> meteen te denken aan een nee? uh, aan een. Uh, per se een patroon. Ja, maar we moeten een beetje lekker speculeren vanmorgen ja, natuurlijk, Ja, nee, He? Maar het is, ik bedoel, het is heel goed mogelijk. Maar het is ook heel goed mogelijk dat uh, de, de, de mist vorige keer toeval was... en dat er een andere criminele groepering bezig was... deze overval voor te bereiden en daar verrek. Want? Wat is er zo handig aan mist? Nou, uh, de, de mensen die deze overvallen voorbereiden... weten dat er een helikopter de lucht in gaat. Uh, zodra die melding komt, uh, want het is nu bijna... Nou ja, voor mij is dat wel standaard in alle politieregio's... En uh, nou, je bent gewoon niet te zien natuurlijk vanuit de lucht uh, met mist. Dus je kunt toch makkelijker wegkomen. Je hebt gewoon een, een, een achtervolgingsobject uh, minder. Hè. Die auto's die schud je wel af als je zelf uh, uh, uh, uh, goede auto's hebt. Maar die helikopter is lastiger natuurlijk. De auto's waren snelle auto's. De vorige keer bij die brinks heeft de politie ze nog een eindje achtervolgd, maar nu helemaal niet meer, hè? Nee, nee Ik weet ook. Ik ken de details niet, maar in, in Amsterdam waren die politie-eenheden snel te plekken. Ja. Dat nou, was... nu zei die woordvoerder zei dat ze ook binnen drie minuten. waren. Oké. Okay, nou, Ja, ja maar goed. Dit is natuurlijk. <coughs> dit is minutenwerk. Ja. En uh, uh, ja, vaak zie je wel dat in de grote steden de aanrijdtijden... toch nog wel wat korter zijn dan daarbuiten. Dus het zou me niet verbazen dat dat hier dan net even wat langer heeft geduurd. Maar dat kan ik niet beoordelen. Maar ja, dat, dat, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Het duurt gewoon even voordat eenheden te plekken zijn. En ik neem aan dat zo'n delict op een zodanige manier wordt uitgevoerd dat men er binnen no noodtijd weer erin en eruit is. Ja. En, en dan werd er uh, steeds gezegd, ja, uh, uiteindelijk wat er gebeurd is, is ze zijn meteen de snelweg uh, opgegaan. Volgens mij de A27, maar daar weet ik niet zeker. Ja. En dan zouden ze de, uh, dan zouden ze de uh, camera's die op die punten staan gaan controleren. Wat zoeken ze dan eigenlijk? Nou, wat zoeken ze? Waar deze auto gebleven is, uiteraard. Uh... Ja, in de mist. <laughs> ja, nou, je, ik, ik neem aan dat je op camerabeelden nog wel wat uh, kan zien. Ja, dat, maar wat uh... zie je dan? Dan zie je een auto langskomen, en dan? Nou ja, weet je, je, je zou kunnen bepalen waar die auto de snelweg is afgegaan, bijvoorbeeld... Want die beelden zijn nog steeds 24 uur later... op al die punten, op al die snelwegen te controleren. Ja, ik weet niet hoe lang de beelden bewaard worden... maar die beelden worden wel even bewaard. Ja, dat, dat is een paar dagen of zo. Dat, ik weet niet precies hoe lang dat het is, maar die, die worden wel even bewaard. Dus ze zouden het in principe dus inderdaad echt moeten kunnen uh, traceren... totdat je auto de snelweg verlaat. Ja, in, het beginsel, zouden, ja, in het beginsel zouden ze dat moeten kunnen. Maar hebben. dat is dus kennelijk niet gelukt. Nou, we horen natuurlijk niet alles uh, oh. uit het politieonderzoek. Oh, ja. Nou ja, uh, er wordt nu gezegd, natuurlijk, wordt altijd geroepen... ja, het moet dan wel be weer beter beveiligd worden. Maar ja. is daar weer iets aan te doen, hè? U, u hebt in 2010 een lijvig rapport geschreven... over de groei van ernstige en gewelddadige overvallen... in opdracht van de taskforce overvallen. Uh, hebt u hier over dit soort kwesties toen ook iets eh, geschreven... van hoe je dan beter zou kunnen beveiligen? Nou, in de algemeenheid... Uh, kijk, de aanleiding toen was natuurlijk... De, de, de toename van de overvallen in Nederland sinds wat is het, 2007. Hè. Dat, uh, het ging eigenlijk een aantal jaren goed. En uh, toen begonnen die overvallen weer toe te nemen... weer ernstiger te worden. En uh, ja, goed, uh, het gaat natuurlijk bij die overvallen... niet om dit soort overvallen. Die zijn toch vrij uh, uitzonderlijk. En uh, ze zijn gewoon ook echt wel lastig te voorkomen. Ik heb het nog eens even nagekeken voordat ik hier naartoe kwam. Maar overvallen op geldtransporten... ja, die, die lagen jarenlang op zo'n tien per jaar of zo. En die zijn de laatste paar jaar toch weer naar 30, 40 per jaar toegenomen. En ik vermoed dat dit soort uh, overvallen ook onder die noemen vallen. En hoeveel slagen er daarvan? Ja, dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar uh, dat is toch wel het gros uh, waarschijnlijk. Maar weet je... Ik, het staat er ook altijd zo duidelijk op. Kan je dan niet beter in een, in een slagerswagentje vervoeren of zo? Ja. In een bakkersauto. Op de fiets. Nou ja, ja. Nee, maar goed. Het staat, het... Nee, maar goed. Kijk, dit, dit zijn, dit, deze objecten, of het nou om die gelddepots gaat of om die, die, die geldtransporten, die waardetransporten. Ja, dat zijn, dat zijn gewoon de meest beveiligde objecten uh, die, er, uh, die er zijn. Ja. Dus als je, iets, uh, als je een object wilt overvallen en je gaat voor een geldtransport of een gelddepot, dan weet je dat je door zeer uitvoerige beveiligingsmaatregelen uh, moet. En dat betekent dus ook dat de groep daders die zich hiermee bezighoudt, uh, bereid zijn om ja. echt heel erg ver ja. te gaan. Het kan dus niet beter beveiligd nog eigenlijk. Nog uh, beter. Dat zal wel moeten, neem ik aan. Uh, en een van die redenen dat ze zo herkenbaar zijn, naar aanleiding van die vraag ja. van Mieke, is juist een ja, nee, dat heeft natuurlijk, ja, dat heeft ook te maken met uh, dat je dan, als er een, een overval plaatsvindt, dat je het object snel kan vinden. Goed, nou, we hebben dus niet echt een oplossing om dit nog beter aan te pakken. Er zullen altijd wel weer uh, misdadigers zijn die dat dan toch nog weer weten uh, te doorbreken, dit soort uh, of te omzeilen of wat dan ook. Goed, hartelijk dank. De daders van de overval op het gelddepot, die moeten dus worden gezocht. Wel waarschijnlijk in Nederland. Daar bent u dus wel van overtuigd of niet? Mm. Nou, deels in ieder geval wel, ja, daar ben ik van overtuigd. Ja, onze behoeven worden gewoon steeds professioneler. Hartelijk dank. Zometeen gaan we verder. Dan gaan we het hebben over schulden, want uh, Nederlandse huishoudens duiken steeds dieper in die schulden. Tot zometeen.